De vrijlating is in Israël omstreden. De meeste gevangenen zaten vast voor het plegen van dodelijke aanslagen. Nabestaanden van slachtoffers waren naar de rechtbank gestapt om de vrijlating tegen te houden. Maar die verwierp het protest. Atlete Daphne Schippers heeft op het WK Atletiek in Moskou verrassend brons veroverd op de Zevenkamp.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 Goedenavond, het is de dag van Daphne Schippers. Ze werd de eerste Nederlandse atlete in de historie van de sport... met een WK-medaille bij de WK-Atletiek Brons op de zevenkamp. En ze dankte dat onder meer aan een overtuigende 800 meter. Raad wint dan wel deze serie, maar het gat is niet groot genoeg. Dit zijn nooit 3,5 seconden. En op Thompson ook niet. En dit is fantastisch wat Schippers hier laat zien. Gevochten en gewonnen. Brons. Zometeen alles over Daphne Schippers en de andere hoogtepunten bij die wereldkampioenschappen in Moskou. Een andere Nederlandse atleten zal zich deze dag heel anders gaan heugen. Veldloopster Adrienne Hetzook werd opnieuw in verband gebracht met dopinggebruik. Dit keer kwam Vrij Nederland met belastende e-mails. Voor, voor journalist Dennis Bokshoorn is Hetzook volledig door de mand gevallen. Eerst kon ik het niet geloven. Hoe kun je nu, hoe kun je nu de... Ja, ook tegen jezelf, maar in, in, in de rest van de wereld, de sportwereld... Eigenlijk, hoe kun je zo spijkerhard liegen of zo? Morgenavond begint het Nederlands elftal aan het nieuwe voetbalseizoen. De bekroning moet natuurlijk komen op het wereldkampioenschap in Brazilië. Morgen is Portugal de tegenstander in een oefenwedstrijd. Portugal is een pittige tegenstander. Ik denk dat Portugal uh, door... door uh... Nederlandse journalisten worden onderschat. Ja, vast en zeker. Zometeen alvast de hele opstelling van het Nederlands hoofd. Want die gaf Van Gaal al prijs. En ook het allerlaatste nieuws over een botsing vanavond op de training. En er is ook nog Champions League voetbal in deze Langs de Lijn. Een Nederlandse bronzen medaille dus op de wereldkampioenschappen atletiek. Dat was nog nooit gebeurd op het onderdeel 7kamp. Daphne Schippers werd vandaag derde in Moskou. Op de afsluitende 800 meter verdedigde ze haar derde plek met verven. Zo, ja, dat was uh, een zwaar gevecht. Maar uh, ik heb echt gevochten voor wat ik waard was. En uh, ja, ik ben echt heel blij. Vooral heel moe op dit moment. En uh, ik heb echt heel hard gevochten. Die 800 meter, waar haalde je dat vandaan? Dat weet ik echt niet. Ik, uh, ik weet het niet. Ik wist dat ik gewoon hard kon lopen... Maar nooit zo hard. Ik moest achter, uh, achter iemand aan. Dat deed ik. En uh, ik, denk, ik moet er gewoon niet laten gaan. Hoe dan ook. En op een gegeven moment ging ik er gewoon achteraan. Om te kijken. Dan kijk wel waar ik uitkom. En ik hoop dat ik de finish haal. Nou, dat is gelukt. Echt. Nou, die haalde je wel aardig, hè? Zo. Het was uh, niet makkelijk. want Ik, wist, ik dacht even dat ik de finish niet zo was halen. Want uh, de laatste passen waren erg zwaar. Heb je daarop gewonnen? Of is het uh, het constante geweest? Nou, Het was redelijk constant met een paar dipjes. Er waren niet echt hele erg pieken. Behalve de 800 natuurlijk. En... Uh, maar ja, ik heb wel echt laten zien dat ik echt kan vechten. En, en, en dat, dat is gewoon geweldig om dat te doen. En dat het ook een keer lukt. Eerste Nederlandse met een medaille op de WK. Ja, geweldig. Ja, zeker. Geweldig. Nou was er vooraf. Zei mensen van, ja, het is zo'n snelle sprinster. Het is zo goed op 100 en 200. Waarom kiezen voor de Meerkamp? Heb je nu bewezen waarom? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat mensen nu toch wel anders gaan kijken. Uh, met een 200 meter 100 meter zou je nooit een brons medaille halen hier. en Nu, nu kon ik gewoon vechten voor de, voor de Meerkamp en ik heb het gedaan. Is dit ook meteen je definitieve keuze? We gaan het allemaal stap voor stapje bekijken. Gaan jullie hiervan genieten en dan uh, zien we het wel. Hoe trots is de coach? Ja, ontzettend trots. Het was geen makkelijke meerkamp en zij heeft hier uh, een fantastische 800 gelopen. Ja, ik vroeg aan haar, waar haal je dat vandaan? Heb jij enig idee? Zij wist het niet. Nou, Daphne, die onderschat zichzelf soms nog een beetje. Ook op dit soort dingen. Dit had ze natuurlijk nog nooit gedaan, dan is het spannend en weet je het niet of het gaat lukken. Uh, maar de trainingen wezen wel uit dat ze hard kon lopen. Uh, maar ja, zo hard, ja, dat is in the here of the moment, Sommigen zeggen, dat moet het. Ietsje verder met kogel, ietsje verder met speer. En uh, wereldtitel ligt uh, binnen handbereik. Ietsje verder met uh, ver, iets harder op de horde. Al die dingen kunnen nog allemaal harder en beter. Kijk, ik vraag me af wanneer ze dit weer loopt, dan zal het echt moeten. Uh, ja, ja, kan. Bart vooraf heeft er gezegd, ze is hartstikke gek. Ze is zo snel, 100-200, laat ze... Zich daarop uh, echt helemaal richten. En die Meerkamp, dat is zo gevaarlijk. Er zijn zoveel goede mensen. Is dit een lange neus van jullie? Nee, want het is voor ons tweeën niet echt de discussie. Ik heb net gezegd, na titel op de EK heb ik wel even gevraagd wat ze echt wilden. Dat was heel duidelijk. Ze wil Meerkamp. Nou, prima. Uh, we zullen daar uh, eind volgend jaar wel eens een keer een goed gesprek over. En dat is geen lange neus. Ik snap de discussie wel. Ik snap ook wel, mensen zien dat ook in. Ik zie het ook wel. Ik snap dat ze die twee kanten kan. Alleen zij kiest daar voor de hart. En dan sta ik er 100% achter. Dus die keuze is goed geweest? Die keuze, Ja, de bronzen de keuze is goed geweest. Bart Benema was dat, de coach van Daphne Schippers. Zij haalde dus een bronzen medaille vanavond op de WK Atletiek in Moskou. En die houtkamp deed de gesprekken. En die houtkamp, goedenavond. Goedenavond, Henry. Hoe knap is deze medaille? Heel knap. Dit is een ongelooflijk zwaar onderdeel. En uh, oké, okay, de Olympische kampioenen uh, uh, was er niet bij geblesseerd. En ook de wereldkampioenen, de regerend wereldkampioenen was er niet bij geblesseerd. Maar dan moeten die er maar zijn. Zo simpel is het in deze sport. En we praten over een sport, atletiek, die in 203 landen wordt uh, gehouden. Dit is een van de grootste evenementen op het sportgebied na Olympische Spelen en WK-voetbal. Daphne Schippers, 21 jaar. Uh, eerste medaille na 2005 voor Nederland, na Rens Blom die goud haalde en Rutger Smit die zilver haalde. Ja, het is gewoon super. Ja, het grappige was dat ze er zelf eigenlijk helemaal niet in geloofde... Hè. tot het laatste onderdeel. Toen stond ze nog op de derde plaats. En toen zei ze, nou, ik heb tenminste nog een kansje... met die 800 meter om het nu te verdedigen. Maar er zat veel concurrenten. En vervolgens loopt ze dus 2-0-8-62. Dat is 7 seconden sneller dan haar persoonlijk record. Ja, abnormaal. Ja, hoe kan abnormaal. dat? Hoe kan ja, dat? abnormaal. Ik heb geen idee... Uh, dat zijn die uh, mysterieuze krachten in de sport. Het, op het moment dat ze het moet doen, uh, doet ze het. En ik gaf geen cent hoor, voor een medaille. Ja, een klein beetje. Uh, dan moest het uh, echt goed vallen. Maar zo'n persoonlijk record dat, uh, op die 800 meter. Dat is uh, uh, uniek, onwaarschijnlijk inderdaad. 2.15, 52 was het. En 2.08, 62 wordt het. Dat uh, is wel heel erg knap. En er waren nog twee andere onderdelen vandaag. Hoe ging dat? Ja, ik, ik moet zeggen, het speerwerpen, daar haalde ze bijna een persoonlijk record. Uh, dat was uh, uitstekend. En het uh, verspringen ging ook goed. Uh, zoals ze zelf al zei, ze was zeer constant en goed op de andere onderdelen. En die 800 meter is dan de uitschieter die je nodig hebt. Gisteren ook een hele goede 200 meter. Dat is haar specialiteit, zoals we weten. En die 800 meter, die deed het hem. Je zei het al even, ze is 21 jaar. Ja, dit is dus ja. de vrouw voor de toekomst. Tuurlijk, dit... Uh... Ik uh, was ook een beetje sceptisch vooraf van, ja, moet je dan wel... Uh, ze is helemaal niet zo sterk, zo ziet ze er in ieder geval niet uit. En je hebt toch die onderdelen, het kogelstoten en het uh, speerwerpen. Dat zijn echt uh, zware onderdelen waarbij je uh, ver heel veel punten ook kunt winnen. En toen dacht ik ook van, ja, 100, 200, daar is ze zo goed in... Dat zagen we op de Olymp of, uh, Europese kampioenschappen vorig jaar. Dat ze een uh, zilveren medaille onder andere haalden op de vierke 100 En uh, vijfde plaats op de 200 meter. Ja, dat zijn allemaal mooie zaken. Maar nu blijkt dat zij iedereen te uh, slim af is geweest. Want toch de zevenkamp. Ja, en, en, en, uh, en wat is nou het laatste stapje naar echt wereldkampioen... of misschien olympisch kampioen worden? Is dat een kwestie van die technische onderdelen verbeteren? Of daar eigenlijk gewoon echt goed in worden? Want dat is ze nog niet. En ervaring. Ja. Uh, uh, ze heeft vorig jaar dan wel meegedaan aan de Olympische Spelen. Daar heeft ze al veel ervaring op gedaan. En nu een uh, WK, een echt WK. Ook in Daegu heeft ze al aan de WK meegedaan. Maar toen liep ze de 200 meter. Daegu, wereldkampioenschappen twee jaar geleden. En daar haalden ze de halve finale. En dus niet de finale. Nu heeft ze op een eerste wereldkampioenschap voor haar de zevenkamp gedaan. En ze wordt meteen derde. En dat kan toch wel uh, nog veel beter. Zeker als je 21 jaar bent. Ja, dat was nog een Nederlandse. Die kan eigenlijk ook veel beter. Hè? Want op het eerste onderdeel viel ze op de laatste meter. op de 100 meter hoorde. Nadine Broersen, Hoe heeft ja. zij het uiteindelijk gedaan? Een uitstekende tiende plaats. Dat is echt knap. 33 deelnemers. En als je 200 punten ongeveer laat liggen in je eerste onderdeel. En je eindigt dan op de tiende plaats van de 33. Dan heb je het uitstekend gedaan. Ze eindigde met 62, punten. En zal ik dan even die 200 punten erbij optellen. Dan kom je zo rond de vijfde plaats terecht. En uh, ja, dat zou natuurlijk helemaal uniek zijn geweest. Derde en vijfde Nederlandse meisjes. Een, een klein land op atletiekgebied, maar heel groot. Ja. Je hebt haar ook gesproken, Nadine Broersen. Ze werd dus tiende ondanks die val. Ja, klopt. Ik... Uh... Ik zei al, het zou de makkelijkste weg zijn geweest als ik naar nou horen was gestopt. Ik bedoel, dan maak je het jezelf heel makkelijk. Maar ik ben zo blij dat ik door ben gegaan helemaal met zo'n uh, afsluitende 800. En als je dan met een val op de tiener wordt, dan doe je denk ik gewoon heel erg goed. Als je nu kijkt, wat heb jij van dit toernooi opgestoken? Uh, dat je nooit moet opgeven. Niet dat ik dat van tevoren ooit had gedaan. Maar uh, ja, dat je gewoon er gewoon altijd voor moet gaan en... Uh, dat je niet moet laten tegenhouden. Ik moest in het commentaar bijna mezelf dwingen... om niet bij elk onderdeel te zeggen van... oh, als we toch maar eens terug zouden denken aan die 100 hoorden. Hoe moeilijk was dat voor jou bij elk onderdeel? Um, heel erg moeilijk. Kijk, ik had mezelf wel weer opgepakt bij het hoogspringen. Alleen op een of andere manier blijft je bij elk onderdeel in je achterhoofd. Van, ja, waar doe ik het eigenlijk nog voor? Maar ja, aan de andere kant dan keek ik elke keer naar het klassement... en ik stond de hele tijd... Minimaal top 15. En dan denk ik, ja. Tuurlijk heb ik dan zoiets van. Ja, met een goede horenrace. had ik hier. iets heel moois kunnen behalen. Maar. Uh, dat moet blijkbaar nog eventjes wachten. Dat zijn Nadine Broers. En dus twee Nederlandse dames bij de top 10. waarvan één zelfs in de medaille is. Dan waren er nog twee andere Nederlanders. En die vandaag. 1500 meter loopste Maureen Koster. en hoogspringer Douwe Amels. Hoe hebben zij het gedaan? Nou, Douwe Amels had ik meer van verwacht. Uitgeschakeld bij de kwalificatie. Hoogspringen. Iemand die uh, achter in de 2.20 kan springen, uh, eindigde op 2.17. Dat is uh, jammer. 2.22 was uh, te hoog voor hem. Uh, dus geen uh, finale voor hem. En Marine Koster liep de halve finale en werd erin 17e overal. En zij bereikt de finale ook niet helaas. Dat wat betreft de Nederlanders, dan waren er vast en zeker veel internationale hoogtepunten nog. Zo, wat te denken. Robert Harting, discus, zijn derde titel voor de Duitser. Ze is er elf maanden uit geweest. Uh, was al twee keer Olympisch kampioen en twee keer wereldkampioen. En uh, een aantal keren indoor wereldkampioen. Ze deed het hem weer vanavond. Derde wereldkampioenschap voor Jelena Isinbayeva En het stadion stond op zijn kop. En uh, wat loopnummers en wat waren ze mooi. Er was geen Rudisha op de 800 meter. Die is geblesseerd, de Olympisch kampioen en wereldgekoorhouder. Maar Aman uit Ethiopië won die 800 meter. En de 400 meter, dat was een prooi voor Lachon Merritt uit de Verenigde Staten. En Jonathan Borlet, de Belg, werd net op de finish geklopt voor de bronzen medaille. En eindigd dus als vierde. En dan is morgen dag vijf. Welke Nederlanders? Een korte dag, alleen een ochtendprogramma. En dan hebben we twee Nederlanders. Eén ik mag wel zeggen, kerstverse Nederlander, Ignatius Gajsa. Hij is uh, vlak voor het WK is hij Nederlander geworden, officieel. Hij uh, komt al een paar jaar uit voor Rotterdam uh, Atletiek. En hij gaat het verspringen, de kwalificatie doen. En we krijgen op de 5000 meter Suzanne Kuiken. Oké, okay, dankjewel Andy Houtkamp en tot morgen. Tegenover die prestaties in Moskou staat een ander verhaal in de Nederlandse atletiek. Het verhaal rondom Adrienne ook, specialiste op de cross... Vrij Nederland heeft namelijk een artikel gepubliceerd waarin ze opnieuw wordt gelinkt aan dopinggebruik. Dat gebeurde eerder al in 2010. Toen kon het zo ook vanwege een gebrek aan bewijs blijven sporten. Nu beschikt Vrij Nederland over belastende e-mails... waaruit zou blijken dat ze ook na die periode... en rond haar bronzen EK-medaille in 2012 op zoek was naar doping... en dat ze die ook heeft besteld. De schrijver van het stuk, Dennis Bokshoren legt uit... Hoe, hij, hoe het verhaal aan het rollen kwam. Er kwam iemand naartoe toe en zei... Uh... Ja, ik heb hier een hele bak aan informatie uh, die jij, denk ik, wel wilt gebruiken. Doe er maar mee wat je wil. En dat waren e-mails? E-mails, ja. Een ja. stuk of 350, denk ik. Dus ik heb wel even achter mijn oren gekrapt en gedacht van, ja, moet, ik dit, moet ik dit nu wel doen? Ja, want ik, heb ook niet, ik ben niet in journalistiek ingegaan uh, met het idee om, om mensen lekker kapot te schrijven. Of zo. Helemaal niet. Ik vind die sport mooi en, en, en onderdeel daarvan is dat die sport ook eerlijk is of zo. Uh, ik, ik kijk graag naar Usain Bolt als hij, als hij het goed doet. Um, en ja, ik, ik, ik, ik, ik hou wel van helden in de sport of zo. En, en, nou ja, tot, tot 2010, 2011. Eigenlijk tot nu was, was Adrienne Herzog daar, in, in mindere mate... als je het vergelijkt met Bolt, ook, ook onderdeel van, van dat beeld. Van, oh, goed, dit, is, dit zijn sporters die, die naam en faam kunnen maken. En die... Ze stond op een voetstuk voor je? Ja. Maar dat veranderde met die e-mails? Ja, uiteraard. Ja, want ik zag haar gewoon... Uh, dus tegen de pers zeggen: nee, ik, heb, ik, heb, ik heb niets gebruikt. En tegelijkertijd kon ik achterhalen: helemaal op het moment dat je zegt dat je niets gebruikt, lees ik in de mails iets heel anders. En toen dacht ik: Van ja, ik, eerst kon ik het niet geloven. Hoe kun je nu, hoe kun je nu de, ja, ook tegen jezelf, maar in de rest van de wereld, de sportwereld hoe, hoe kun je zo spijkerhard liegen ofzo? Dus je hebt 350 e-mails. Ja. Maar hoe weet je of ze echt zijn? Ja, Aanvankelijk wist ik dat niet. Maar ik heb de dopinghandelaar aangeschreven. Dopinghandelaar Mexico. ik heb dezelfde alias gebruikt als die zij ook gebruikt. Sofie Delilah. En ja, zij maakte destijds 650 dollar over naar die handelaar. En ik heb gevraagd, kan ik een kopie krijgen voor mijn eigen administratie? Dus ik gaf mij uit als ADN Herzog. Kan ik een kopie krijgen van die check die ik destijds heb overgemaakt? Dat kon, dat kon niet, want de, de handelaar zei, ja, dat, dat heb ik niet meer... maar ik kan wel mails plakken om te laten zien hoe die deal is verlopen destijds. Dat heeft ze gedaan. Oftewel, ik heb exact dezelfde mails van de dopinghandelaar... en ook van de bron die ik nu niet kan noemen. Samen zijn het de, dezelfde geluiden. oftewel volgens... Exact dezelfde mails? Ja, exact dezelfde Maar ze de kwamen van verschillende bronnen? Totaal onafhankelijk van elkaar, ja. Heb je, uh, heb je gecheckt bij Hertz ook of dit waar was? Heb ik geprobeerd. Ik heb haar uh, een week of drie lang aan, geprobeerd aan te schrijven en uh, gebeld. Maar ze nam niet meer op. Uh, ze reageerde ook niet op e-mails. Uh, even daarvoor had ik, had ik wel contact met haar. Omdat ik haar vroeg uh, om een interview. Hè. Ik had dit al uh, gepland. En bedacht, me, hoe kan ik nou zorgen dat zij mij te woord wil staan? Nou, dan moet ik vragen, uh, wil je een interview met mij? Face to face, waar wil je dat dan? Nou, uh, ergens in een hotel of wat dan ook. Goed, ze zou half september. Um, in Nederland zijn voor een, voor een NK. Um, maar op het moment dat ik daadwerkelijk zei dat het over doping ging, toen haakte ze af. Toen, toen heb ik helemaal geen e-mails meer terug Geen antwoord meer. Ik heb haar vader geprobeerd uh, te bellen. Um, en die zou dan doorgeven aan Adrienne dat ik had gebeld. Oftewel he, duidelijk maken dat, uh, dat het dringend was. Maar daar heb ik ook niets meer over gehoord. Ik heb haar trainer Brad Hudson in Amerika geprobeerd te bellen. Maar op het moment dat hij hoorde dat. Het overdoping ging, Gordy de horen op de haak. Um, ja, dus ik heb gewoon niets meer van haar uh, uh, kunnen vernemen, zeg maar. Omdat, ik, omdat ze blijkbaar duikt. Ja, dat is, dat is haar, haar, haar keuze. Maar bewijs dat ze doping heeft gebruikt, is er niet? Nee, nee, exact. En uh, dat is dus ook niet wat ik beweer in, in, in, dit, in dit verhaal, in deze tekst. Dat was journalist Dennis horen over Adrienne ook De AtletiekUnie laat in een reactie weten... Te kennis te hebben genomen van het artikel. In het statement staat onder meer... in onderhavig geval past de Atletiekunie altijd hoor en wederhoor toe. Daarnaast is de filosofie van de AtletiekUnie een schone sport. De Nederlandse dopingautoriteit komt met deze reactie. De informatie in Vrij Nederland sluit aan bij eerdere publicaties... en komt in dat opzicht niet als een verrassing. We zullen uiteraard aan de hand van deze informatie vervolgstappen nemen. En dan bent u benieuwd, Adrienne ook zelf... ook voor ons is zij niet bereikbaar voor commentaar. Joe Collins, alweer 25 jaar geleden met Two Hearts. Morgen oefent de Nederlandse helftal tegen Portugal. Begin van de avond maakte Louis van Gaal al de opstelling bekend... maar die kon kort daarna alweer worden aangepast. Want op de training kwamen Dirk Kuyt en Jonathan de Guzman... met elkaar in botsing. Bas Ticheler was daar voor ons bij. Bas, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde daar precies? Ja, het... Eigenlijk in een, in een relatief onschuldig warm minuten oefeningetje waarbij uh, beide heren met elkaar met de hoofden tegen elkaar botsten. En dat gebeurde zo hard uh, dat met name de koesman daar een uh, flinke hoofdbond aan over heeft gehouden en uh, niet alleen dat, die is zelfs even buiten het bewustzijn geweest na die botsing met Kuit. Uh, daar werd op het veld, toen dat gebeurde ook, en dat is wel begrijpelijk wat paniekerig zelf op gereageerd. Er uh, begonnen mensen op een ambulance te schreeuwen. Uh, Ze zijn uiteraard zeg maar EHBO'ers aanwezig in zo'n stadion... die meteen het veld opkwamen. Er zijn uiteraard ook mensen bij de KNVB mee, artsen. Die hebben de situatie vrij snel onder controle kunnen brengen. Toen is hij met zo'n tulband op zijn hoofd... op een brancard afgevoerd naar een ambulance. Toen was hij wel weer bij kennis. Uh, en is hij naar het ziekenhuis gevoerd... om daar verder te worden onderzocht. En uh, daar bleek eigenlijk al snel dat hij een hersenschudding heeft. Uh, dat betekent dus automatisch dat hij morgen niet speelt. Uh, met kuit. Valt het dan in zekere zin mee? Nou, weten we wel, kijk, dat is van graniet of van beton. Dat weten we in geval niet zeker, maar een van die twee. Dat weet de Koesman nu ook. Dat heeft wel een blessure ja. aan open, maar dat is een nou ja, een steen in zijn wenkbrauw of een tegen zijn oogkast, Maar daar valt de schade dan in relatieve zin mee. En dan, weet, dan weten wij ook meteen um, of iemand dan vervangen moet worden morgen. Want de opstelling is, zoals Louis van Gaal al eerder heeft gedaan bij een oefenwedstrijd, al bekend, hè? Uh, daar was hij niet, uh, deed hij niet moeilijk over bij de persconferentie. Vorm is morgen de keeper. Uh, Verhaag gaat als rechtsbeks zijn debuut maken. Uh, het centrum is, ondanks alle kritiek die ze bij Feyenoord hebben gekregen... ...toch gewoon de Vrij en is Indi. Omdat Van Gaal zegt, uh, ik vind dat prima en dat zijn mijn mensen. Uh, Blind is de linksback dat is in het zelf ook al niet meer vreemd. Uh, rechts voor het middenveld, daar zou dus de Koesman staan. Maar dat gaat dus niet door, daar staat een streep door en daar staat nu bij Naldem. Want de vervanger is dan ook maar meteen bekendgemaakt. Uh, Strootman en Van der Vaart zijn de twee andere middenvelders. En de voorhoede is Lens, Van Persie en Robben. Vind jij daar dan nog iets verrassend aan? Of verrast Louis van Gaal zo vaak al dan niet dat je denkt... ja, oké, okay, het zal? Ja, dat laatste is het een beetje. Kijk, hij heeft uh, inmiddels wel het gevoel, denk ik, dat die voorhoede... want daar valt hij dan wel vaak op terug op deze manier wel niet te staan. Ik denk dat hij over die linie het minst uh, nog twijfel heeft... Over die andere ding die, is, die wel het, het gevoel dat hij nog wat moet proberen. Hij liet wel doorschemeren dat hij toch wel een beetje wat meer naar een vast elftal wil. En dat hij wel wat meer, laten nou we zeggen, vaste patronen en vaste namen daarin wil krijgen. Hoewel hij natuurlijk ook keer op keer zegt: Moenald heeft een uh, stripkaart, automatisch bestaat niet meer. Uh, dat geldt dan ook voor de keeper, hè? want dan is de vorm en dan is de Silence en dan is de zekerbeurs En nu is het dus niet uh, zo vorm. Ja. Laten we daar even naar luisteren, want daarover gaf Louis van Gaal de volgende uitleg. Michel Vorm op het doel. Michel Vorm is een hele lange tijd fantastisch geweest. En toen wilde ik hem opstellen en toen was hij geblesseerd. En toen moest hij weer terugkomen, toen was hij weer niet zo goed. En, uh, en, en nu geef ik hem die kans, die ik eigenlijk nog niet gegeven heb... want de sina wedstrijd tel ik niet mee. Bas, vanuit de bus zeg ik er maar even bij, want het geluid is uh, een klein beetje krakkemikkig, maar dat mag, want we verstaan je goed. Uh, heeft Van Gaal behalve de opstelling ook gezegd wat hij nou morgen wil zien van zijn ploeg bij deze oefenwedstrijd? Nou, kijk, ik denk dat Van Gaal, dat is eigenlijk wat ik twee keer al probeerde uh, duidelijk te maken. Maar uh, ik denk dat hij wel echt het gevoel heeft dat hij langzaam maar zeker wat meer uh, toe werken naar een elftal dat er ook echt staat. En een elftal dat wat meer vorm krijgt, waarvan hij weet wat hij er wel van niet van kan verwachten. Ik denk dat dat het een beetje. Mocht je nou op de achtergrond denken, wat is dit allemaal? We hebben een Portugees meisje dat hier in de bus onze gids is. Als je dat zo mag noemen, onze reisleidster. En die probeert met een beetje Engels, en wat woordjes die ze op school heeft geleerd. Het duidelijk te maken hoe laat hij morgen geacht wordt in de bus te zitten als we naar het stadion gaan. Dus dat mis jij nu allemaal? Nee, ik heb geen idee. Maar ik hou me ja. vast aan wat betrouwbare collega's. Oké. Okay. De tegenstander dan maar even. Portugal, dat is uh, dus niet een tegenstander waar Nederland heel makkelijk van wint. Dat weten we allemaal. Want van de elf Interlands die de beide ploegen tegen elkaar speelden... won Oranje en maar één. Dat was in 1991. Van Gaal ziet de tegenstander van morgen dan ook als een echte angstgegner. Ja, daar geloof ik in. Omdat in de, in de voetbalwereld blijkt dat steeds uh, toch terug te komen. Nou, ik denk dat Portugal een, een, een bij uitstek voetballand is allemaal zeer geschoolde voetballers. En dat kan je ook zien. En technisch en tactisch uh, zijn ze ook van een hoog niveau. Ik denk dat Portugal uh, door, door uh, Nederlandse journalisten wordt onderschat. Ik denk dat uh, uh, Portugal uh, ook een heel slim tactisch spelletje speelt. Laat altijd tegenstander het spel uh, maken over het algemeen. En ja... Ze hebben uh, daarnaast nog uh, uitzonderlijke voetballers. Ja, uitzonderlijke voetballers, uitzonderlijke wedstrijden zijn het eigenlijk ook altijd hè, tussen Nederland en Portugal. Maakt dat deze wedstrijd nog iets specialer dan de doorsnee oefenwedstrijd voor jou, Bas? Nou, dat vind ik wel. Uh, dat is omdat het zelfs wel zelf al op drie toernooien in 2004, en 2006 en 2012 in Portugal uh, is uitgeschakeld. Omdat het natuurlijk in 2012 de laatste toerwedstrijd was, maar zo was het toch. En natuurlijk omdat Van Gaal in hoogst eigen persoon niet zo ongelooflijk te feiten. Fijne... Ervaringen met Portugal heeft in de kwalificatie voor het WK van 2002. Toen die tijdwedstrijd eindigde in 2-2 met of in de 2-0-nederlaag met het rare fluitje vanaf de tribune. En de uitwedstrijd, waar Niels al 6 minuten voor tijd met 2-0 voor stond, uiteindelijk eindigde in 2-2 met een penalty in de laatste minuut. Dus uh, er zijn wel genoeg uh, redenen eigenlijk om dit een bovengemiddeld uh, bijzondere overwedstrijd te vinden. Zometeen kijken we nog even naar de Portugese kant van het verhaal. Uh, morgen dus die wedstrijd en dan daarna. Dan is het voetbalseizoen zeg maar, ook voor het Nederland zelf elftal begonnen. Hè? Wat is dan het traject tot aan het WK? Er zijn uh, in september twee uitwedstrijden achter elkaar. Dat zijn duels in Estland en in Andorra. Uh, zou het zo zijn dat Nederland die wedstrijden allebei wint... dan is Nederland ook officieel geplaatst. Dat kan natuurlijk eerder ook als de tegenstanders links de restpunten laten liggen. Um, en dan is er in oktober nog een dubbele confrontatie met als laatste wedstrijd Turkije uit... waarvan toen dat getrend werd, iedereen zei, oei, is dat niet link? Want dan zou het er wel eens om kunnen gaan, maar die doet er natuurlijk totaal niet meer toe... ook omdat de Turken natuurlijk ongelooflijk zijn tegengevallen. Uh, en dan is het loten geblazen tegen het einde van dit jaar. En dan zullen er in het nieuwe jaar nog wel een paar oefenwedstrijden volgen. En dan uh, komt er echt een week aan. En dan gaan we met z'n allen richting Brazilië. Morgen dus eerst nou, even... Maar, ja, talen. morgen oefenen op de talen in Portugal. Zeker, dat, uh, dat komt goed uit. Ja, Bas, dankjewel. We gaan zo meteen jo. nog dus naar uh, de Portugese kant van de zaak. Maar eerst even een van de spelers die morgen tegen Portugal starten. Dat is uh, Jermaine Lenz. Hij de PSV deze zomer voor Dynamo Kiev, maar heeft daar nog niet echt kunnen genieten. Kiev is de Oekraïnse competitie zwak begonnen en staat na vijf wedstrijden op de zevende plaats. Toch informeerde Bas Ticheler bij Lenz of hij zich thuis voelt bij zijn nieuwe werkgever. Uh, ik voel me zeker thuis. Ik heb eigenlijk weinig uh, aanpassingsproblemen gehad. Op uh, het moment dat ik er aankwam heb ik drie dagen in het hotel gezeten en toen had ik mijn appartement al. Het is een mooie grote stad. Uh, Want wij denken oh, het zal wel heel grauw zijn en zo, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, dat denken de meeste mensen. Dat, dat beeld had ik zelf ook. Hè. Tot het moment dat ik daar uh, de eerste keer uh, de stad goed bekeken heb. Ik heb daar een aantal keer wel gespeeld. Maar uh, op het moment dat je echt de stad gaat bekijken... dan zie je, kom je een heel ander beeld tegen. En uh, nee, dat beeld was, uh, was, uh, was zo positief... dat ik uh, me daardoor ook een goede keuze heb kunnen maken. En wat ik ook begreep van de club... Uh, het trainingscomplex is geweldig. Jullie trainen volgens mij alleen maar achter gesloten deuren. Dus je hebt alle rust. Het is een beetje... ja, In Milanello uh, traint uh, AC Milan. Zoiets is het geloof ik. Ja, inderdaad. Uh, je hebt een, uh, een eigen uh, ja, afgezonderd complex. Uh, je hebt je eigen... Uh, Hotelkamer, om het zomaar even te zeggen. Wij slapen ook uh, dagen voor de wedstrijd slapen we niet uh, in een hotel, maar slapen je gewoon op de club. Iedereen heeft zijn eigen kamer. Als je aankomt op de club, ga je naar je eigen kamer. Het, het, het is gewoon een soort tweede huis. Uh, de trainingsvelden die, die liggen uh, voor, het, voor, het, uh, voor het hotel, om het zomaar even te zeggen. Uh, je hebt er van alle, alle sauna's, noem het maar op... alles om, om zo goed mogelijk te, te presteren uiteindelijk. Je traint in een wellnesscentrum eigenlijk? Ja, zoiets kan je het wel noemen, ja. ja. Ik maak eigenlijk een grapje, maar het is bijna echt zo. Het is bijna echt zo, want je, in een wellness heb je, heb je alle soorten massages... heb je uh, verschillende sauna's, heb je verschillende uh, warmtebaden, koud, uh, koude baden... Uh, je hebt er een zwembad, je hebt er alles. Ja. Um, en toch gaat het niet zo goed... Want na vijf wedstrijden hebben jullie pas zeven punten en dat valt een beetje tegen. Hoe komt dat? Dat valt heel erg tegen en uh, dat had ik zelf niet verwacht. Alleen het is wel een gegeven dat je met, uh, met uh, vijf of zes nieuwe aankopen uh, naar een, een nieuw team moet gaan werken. En uh, de competitie is daar vrij vroeg begonnen. We begonnen volgens mij 14 uh, juli al. En uh, mijn eerste training was 28 juni. Dat geeft aan dat, dat ik zelf 2,5 week uh, trainingskamp heb gehad. En uh, na mij zijn er uh, nog wat jongens aangesteld. Dus die zijn later begonnen. En hebben zelfs kortere periode gehad om zich aan te passen. Dus daar, uh, daar zijn we denk ik nu mee bezig een beetje. Ja. Um, heb je met de bondscoach gesproken over het feit dat je daar nu speelt? Het is niet een competitie die wij hier zien. Hij zal wat meer zijn best moeten doen om jou aan het werk te zien. Ja, ik heb, ik heb vooraf heel even met de, met de trainer erover gehad. En uh, nou ja, goed, uh, uh, zijn woorden waren, waren duidelijk naar mij toe. Wat uh, nou ja, heeft uh, hij gezegd dan? Uh, ja, nou goed, het, het is niet de competitie die, die het meest uh, volgt, maar het is wel uh, uh, een competitie waar, uh, waar hij me nog steeds uh, kan volgen en uh, waar, waarbij hij nog steeds rekening houdt met, uh, met het selecteren van mij. Ja, bovendien, ik denk dat het geen zwakke competitie is ook, want als ik de UEFA ranglijst bekijk staat Oekraïne boven Nederland denk ik. Dat klopt en dat hebben is, we is vooraf ook allemaal meegekregen. En uh, daarom denk ik ook dat het uh, zeker geen stap terug is. Nee, want je hebt wel nagedacht over het WK met deze keuze ook. Ja, dat zeker. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een WK misgelopen, ik heb een EK misgelopen. En nu uh, zit ik er zo dichtbij dat ik uh, ja, er alles aan wil gaan doen om, om uh, mee te gaan naar het WK. Jeremy ja, Lens. morgenavond speelt hij in elk geval als hij heel blijft tot aan de wedstrijd. De oefenwedstrijd dus van Portugal tegen Nederland in Faro... José da Silva, correspondent in Portugal. Goedenavond. Goedenavond. Wij vinden dat een zeer boeiende oefenwedstrijd... vanwege die uh, ja. mooie, misschien wel lelijke historie tussen beide landen. Hoe leeft het in Portugal? enorm. Het is enorm zo'n wedstrijd. Het is natuurlijk een van de grote krakers uiteraard. Het is een superspannende wedstrijd altijd. Uh, Portugal, Nederland of Nederland Portugal. Iedereen kijkt met, uh, ja, met veel plezier naar zo'n wedstrijd. En dat zal morgen ook uiteraard het geval zijn. Dus uh, iedereen praat erover. Het heeft er ook uh, mee te maken dat op dit moment de Portugese voetbalcompetitie nog niet is begonnen. Dus alle ogen zijn gericht op uh, het Portugese nationale elftal die het over niet echt heel goed doet in die uh, kwalificatiewedstrijden... Um, na het WK volgend jaar in uh, Brazilië. Dus Ze staan achter Rusland, maar de Russen hebben nog uh, twee wedstrijden te goed. Uh, en die hoeven maar morgen, de Russen spelen morgen tegen Noord-Ierland, te winnen. En dan staan ze op uh, nummer één. En dus de kans dat Portugal nummer één is uh, in die groepsfase is miniem. Uh, wellicht zullen ze nummer twee worden. Dus de wedstrijd tegen Nederland morgen, ja... Uh, Goed resultaten neerzetten is uitermate belangrijk voor Portugal. Ja, er moet hard gewerkt worden aan de vorm dus. En als Portugal nou verliest van Nederland, is men daar dan erg van de leg... Ja, dat is niet leuk. Niet leuk om te verliezen voor Nederland. Tenminste als we de historie weten. Maar uh, zoals ik zei, Portugal doet het niet echt goed in die uh, kwalificatieronde naar het WK. Dus uh, voor de motivatie van de spelers zou het heel heel erg slecht zijn op dit moment. Want op 6 september moeten ze een wedstrijd spelen tegen ja, die, die Noord-Ieren weer. En die moeten ze winnen. En ze moeten eigenlijk alle wedstrijden winnen. Om uh, maar te hopen dat ze nummer twee worden um, in die groep uh, van, uh, van Portugal als dus groep. Ja, en dan moeten ze de play-offs gaan spelen. Nou ja, Portugal heeft daar al ervaring in. Want uh, ja, in het EK voor, vorig jaar moesten ze ook al uh, play-offs spelen om daar te komen. Dus uh, ze zouden nu weer play-offs moeten gaan spelen. Het is nooit leuk. Uh, maar ja, ze moeten dat doen waarschijnlijk. Want uh, er zit niets anders op. Dan is altijd de vraag bij zo'n oefenwedstrijd... zeker met die wedstrijden die hier aankomen... Um, neemt men dan die wedstrijd helemaal serieus? Zijn ze op oorlogsterkte morgen, de Portugezen? Nee. We zijn niet op uh, oorlogsterkte. Het middenveld van Portugal is uitermate zwak. Morgen vind ik zelf, Motino van Monaco en um, Rui elders van Fenerbahce, die doen er niet mee morgen. Die zijn geblesseerd. Nou, die zijn heel belangrijk voor het Portugese middenveld. Maar ook de, de aanval van Portugal is niet echt uh, helemaal uh, in, uh, op sterkte. Nani, uh, de aanvallende speler van Manchester United, zit er niet bij. Varela van uh, FC Porto zit er ook niet bij. Dus um, ja, Portugal is niet op oorlogssterkte morgen. Uh, Bento moet het doen met uh, de spelers die hij heeft. Natuurlijk zit uh, Cristiano Ronaldo erbij. en Quintrao zit erbij. En uh, natuurlijk in de verdediging Bruno Alves en uh, Pepe... Um... Maar het is niet het Portugal wat we gewend zijn, het sterke Portugal. Ze willen goed resultaat neerzetten, omdat het tegen oranje is, tegen Nederland is. En als we de statistieken gaan bekijken, dan wil de Portugezen die statistieken verder versterken. Ze hebben elf keer tegen oranje gespeeld, zeven keer gewonnen in drie keer gelijk gespeeld. En slechts één keer verloren. En dat nee. is, als ik het goed heb, 21 jaar geleden. Ja. Dus ja. in de... 1991 ja, het was het he. goed gegaan. Ja. Ja, ongelofelijke cijfers eigenlijk en dan wordt er ook nog eens gespeeld in het stadion Algarve en dat is voor Portugal dan weer een heel speciaal stadion ook statistisch gezien. Hè. Ja, want en ze hebben nog nooit verloren in dat stadium in Dalgarve. Dus ze zijn er ongeslagen geweest tot nu toe. En ja, vandaar dat Paulo Bento, de Portugese coach, heeft aangedrongen om juist daar te spelen. Bovendien zit ja, het is een heel prettig stadion in te spelen. Ik ben er een paar keer geweest. Het is gewoon een heel prettig stadion. Hij is bovendien trots dat hij tegen Nederland kan spelen. Want het is natuurlijk een ja, toonaangevende voetbalnatie in Europa... Um, het stadium zal morgen vol zijn, by the way. Uh, alle kaarten zijn uh, verkocht. Er uh, zullen heel veel Nederlanders, denk ik, ook bij zijn. Niet alleen Nederlanders die uit Nederland komen, maar ook heel veel Nederlanders... die op dit moment in Dalgarve op vakantie zijn. Want Dalgarve is zeer populair bij de Nederlanders, schijnt het. Dus het wordt een, uh, een spannende wedstrijd in een uitverkocht stadium. Um, dus ik zal zeggen, iedereen morgen kijken. Ja. En luisteren, want we zenden het in de late avond hier in Nederland. Want het is in Portugal een uurtje vroegere. Live uit op Radio 1. José da Silva, dankjewel. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. De band die bekend werd met het liedje Why Does It Always Rain On Me. En dat is wel een beetje de gemoedstoestand waarin ze wel vaker lijken te zitten. Travis uit Schotland met Parallel Lines. De revelatie van de eerste wedstrijd in de eredivisie. PSV'er Zakaria Bakali moet zijn interlanddebuut uitstellen. Want Bakali raakte tijdens de training van het Belgische elftal geblesseerd aan zijn bovenbeen. En mist daardoor het oefenduel met Frankrijk. Het is nog onzeker of hij komende zaterdag met PSV kan meespelen in het competitieduel tegen Coet Eagles. Champions League in Enschede was er vanavond voor de vrouwen van FC Twente. Zij speelden de laatste wedstrijd in een mini-toernooi... met als inzet een plaats in de volgende ronde van het kampioenenbal. Tegenstander was Glasgow City. Bij winst is Twente zeker van kwalificatie. Bij verlies eindigt het als nummer twee in de groep... en moet het hopen dat het bij de beste nummers twee zit. Kortom, spanning alom. Een reportage van Edwin Cornelissen. Never walk alone klinkt het als de speelsters van FC Twente en Glasgow City het veld opkomen. In het grote stadion van FC Twente voor een grote wedstrijd. Zelfs het sfeerorkest is ervoor opgetrommeld. Het gaat tenslotte om de volgende ronde van de Champions League. FC Twente, de kampioen van de competitie van Nederland en België. Met een aantal internationals onder wie Anouk Dekker. Die je natuurlijk met Oranje een teleurstellend EK heeft meegemaakt in Zweden. Vroegtijdig uitgeschakeld, de knop moest om. Ja, tuurlijk. Dat was een, uh, een domper en uh, ja, ik heb een vakantie gepakt. Ik moet zeggen dat ik me daarna wel redelijk goed uh, de knop heb omgezet. En de volle focus op, uh, op FC Twente en de, en de voorronde Champions League. Ja. En dan meteen een belangrijke alles-of-niks wedstrijd tegen de Schotse dames. Op voorhand lijkt het allemaal duidelijk. Glasgow City heeft genoeg aan een gelijk spel... FC Twente moet winnen om boven Glasgow te eindigen en rechtstreeks geplaatst te zijn voor die volgende ronde van de Champions League. Hoe is die wat? wel? Ik weet niet, ik kijk, er wens er niet met te zingen. Alleen maar te zingen. Ja, ik ga liever naar die man maar dat is veel interessanter. Oh, is dat zo? Ik zie ook, ja, veel meer publiek. Zo, zo erg leeft het nou ook weer niet. Nee, maar met mijn vrouw. En kunnen ze een beetje voetballen? Ja, beter dan de man vorig seizoen. Toe, toen we een kampioen, dat weet je niet. Daar waar het getrommel in eerste instantie nog heel enthousiast is, wordt dan toch steeds minder en minder op het moment dat Glasgow City scoort. Een keurige goal, een, uh, een, een trek gekregen, een vrije trap. Het meisje kon helemaal ziel alleen rustig inkopen. In Terwijl die volgende ronde van de Champions League... ...voor Twente echt belangrijk is, hè? trainer Arjan Veuring. Nou ja, ik denk, ik denk uh, misschien is het wel drieledig. Hè? Eén, als individuele speler wil je natuurlijk acteren op de hoogste podium. wil je daar laten zien. Uh, twee, als team wil je je team wil je doorontwikkelen. Nou, dat doe je door topwedstrijden te spelen. Ja, en drie, kijk, deze club investeert enorm veel in het vrouwenvoetbal. En daar zijn we de club ook hartstikke dankbaar bij, zoals Staffels als speelsters. En uh, ja, uiteindelijk we willen we ons graag populeren. en laten zien dat die investering in het vrouw bijvoorbeeld de moeite waard is. Uiteindelijk wordt er niet veel meer gezongen, want Twente verliest met 2-0. En wat zien we in de catacombe, de hangende kopjes? Okay. Zijn we overtuigd dat ze uh, een goede dat nummer 2 nummer nummer zijn? Maar dan beginnen er wat mensen nerveus heen en weer te rennen, tussen secretariaat en kleedkamer. Want er is wellicht nog iets mogelijk voor FC Twente. De beste nummers 2 van alle pools, die mogen namelijk ook door. Ja, dus ik, ik kan het niet eens uit mijn hoofd uh, zo uitleggen. En de vraag is nu, hoort Twente erbij? Het gaat om doelsaldo, het gaat om gescoorde doelpunt, tegen doelpunt, het gaat om uefa coëfficiënt. Uh, de, de doelpunten tegen de geclasseerden in jouw pool mogen we niet meetellen. Heel ingewikkeld. En eigenlijk weet niemand zeker hoe de vork nu in de stil zit. Juist, die hebben 13-0 gewonnen van de nummer 4 en okay. 3-1 en 3-1. 3-1 verloren en een keer 3-1 gewonnen. Dus als je dat bij elkaar oprekent, dan zijn we uiteindelijk dan hebben wij, als het goed is, plus 2 als u heel goed reken. En zij 0. Dan is daar notabene een van de mensen van de technische staf van Glasgow. Die ervan overtuigd is dat Twente door is. Nu you je plus 2. Plus 2. Yeah. So, are through. En ondertussen zitten de dames in de kleedkamer. Zich te verbijten? Ja, we kwamen de kleedkamer weer in een, uh, naar die nederlaag. Dus uh, de kopjes waren wel een beetje gehangen. Mm. En dan hoorde de coach zeggen van, uh, even geduld nog. Eens. En uh, toen zou hij uh, binnenkomen. Maar zei hij toch, maar gaan we even douchen. Dus jij. Ja. Het is nu wachten hoe de coefficiënten zijn. En de superior goal difference, geloof ik. Dus uh, we gaan het zien. Op uh, hoeveel procent zekerheid zitten we inmiddels? <laughs> nou, 95. Nee nee, nee, nee, nee. Ja, maar kan ik, kan ik dat zien? ik ben echt ongelooflijk ja nou als jij het ziet dan geloof Eerst ziet dan geloven in dit geval ja eerst zien dan geloven ja dit is wel bizar hoor dat dat ook uh, zo lang duurt natuurlijk begrijp wel alles moet definitief zijn nee, ik kom op bed met een lachte ja ja 100% zeker en dan uh, komt eindelijk het verlossende woord van ja je bent door nou ja dan, uh, dan zie je die kopjes wel veranderen en dan zijn we toch allemaal blij ja precies dan, uh, dan overheerst toch wel de blijdschap ja tuurlijk ik bedoel daar doe je het wel voor Daar hebben we vorig seizoen had ik hard voor geknokt en ja dat je nu verliest dat je het met een, een, een beste tweede plek nog doorgaat. Ja, daar gaat het om. Daar kijk je straks niemand meer naar. En nu, die Champions League, waar hoop je op? Ja, dat maakt me op zich niet zoveel uit. Uh, doe maar een club. Ik, we moeten er gewoon staan. En dat maakt niet uit tegen wie je speelt. I That someone had to give himself Hij zit in allerlei bandjes, waaronder Razorlight. Dat is wel zijn bekendste werk, maar daar is die drummer. Andy Burroughs is ook zanger. If I Had A Heart was de tweede single van zijn nieuwste album. De Nederlandse hockeyploeg begint het Europees kampioenschap... dit weekend met een nieuwe aanvoerder. Dat wil zeggen, Robert van der Horst is eigenlijk al een jaar lang... de aanvoerder van Oranje, maar hij heeft nog geen groot toernooi gespeeld... met die band om zijn arm. Na de Olympische Spelen van Londen miste van der Horst namelijk twee grote toernooien... Vanwege logische redenen. Dat dan weer wel. Ja, aan de ene kant een uh, hele goede reden. De geboorte van mijn zoon Tim. Inmiddels alweer acht maanden. En uh, het tweede toernooi, de Hockey World League in Rotterdam... door een uh, schouderblessure. Dus het is inderdaad een jaar geleden, ja. Dit wordt je eerste toernooi als aanvoerder? Uh, ja, klopt. Klopt, zeker waar. Uh, vorig jaar uh, was ik uh, naast Floris vice-captain. Uh, Floris Evers en uh, nu uh, kom ik in de rol als zijnde aanvoerder uh, uh, na een jaar afwezigheid. Dus je kan je voorstellen hoe ik, uh, hoe ik er op dit moment in sta. Ik denk dat Paul je gevraagd heeft toen uh, als aanvoerder. Ja, dat is alweer een half jaar geleden heeft hij mij gevraagd of ik daarover na wilde denken. Dat heb ik ook goed gedaan. Uh, het is niet niks, uh, dat geef mm -hmm. ik toe. Uh, dus ten eerste een hele mooie eer, maar het brengt ook wel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Nou, gelukkig binnen het veld uh, zal er niet veel veranderen. Uh, ik uh, heb uh, an, als laatste man mm -hmm. natuurlijk een bepaalde positie waar je toch wel dominant bent. Uh, buiten het veld veranderen natuurlijk al een aantal zaken, maar goed... Uh, ik word ook een jaartje ouder, dus uh, wij maken je er ook niet meer zo gek mee wat dat betreft. En, uh, ik vind het mooi, het is een mooie samenwerking met, uh, met de begeleiding en de groep. Uh, en, uh, de groep voelt dat ook zo, We hebben ze ook uitgesproken, dus dat is alleen maar, alleen maar positief. dan Even naar het EK kijken, Robert. Uh, twee jaar geleden uh, ja, de finale verloren van Duitsland. Uh, hebben jullie een beetje gevoelens voor dit EK? Ja, dat, uh, die vragen hebben we onszelf ook uh, of aan elkaar gesteld. Van, ja, uh, hoe, hoe zit dat dan? Uh, ja, Toch twee jaar geleden die finale verloren, maar ook vorig jaar die finale verloren. Uh, de, de honger is er wel natuurlijk om finales te gaan winnen. Maar elk toernooi is weer anders, Tim. En, uh, dat dat echte gewandje telt niet. We hebben allemaal zoveel honger om uiteindelijk een prijs te pakken. En uh, ja, we, we hopen natuurlijk dat het de EK uh, gaat worden. En daar gaan we ook vol voor. En uh, elke toernooi is weer anders. Elke wedstrijd is weer anders. Uh, wat dat betreft dan heb je wel heel veel revanche in je. Maar uh, <laughs> het hoort er ook een beetje bij. je win some, je lose some. Hoe was jullie voorbereiding tot nu toe? Want jullie hebben best veel wedstrijden gespeeld, begreep ik. Ja, we zijn, uh, we zijn uh, veel, uh, veel weg geweest. We hebben de laatste anderhalve maand denk ik echt drie dagen vrij gehad. Dus uh, elke dag zijn we bezig. Dus we zijn naar Hamburg geweest waar we drie wedstrijden hebben gespeeld. Uh, daar is het goed gegaan. Uh, net in de laatste minuut van de Duitsers uh, verloren. Wat uh, zeer zonde was. Uh, en daarna naar Leeds gegaan waar we drie keer tegen Engeland hebben gespeeld mm -hmm. uh, nou daar zijn we wel echt stappen aan het maken de selectie is inmiddels bekend dat geeft ook al heel veel rust in de groep mm -hmm. en uh, ja, we kijken elkaar nu gewoon recht in de ogen aan en uh, we, we hebben zojuist ook besproken dat we er ook volledig voor gaan en dat is altijd wel mooi in het proces dus je bent niet meer in concurrentie met elkaar mm -hmm. maar je gaat het nu echt samen doen en uh, die fase zitten we nu in. Dat wordt wel, uh, wel heel bijzonder na, na die vijf weken. Dat we nu eindelijk kunnen gaan kijken richting de EK. Zijn jullie uh, in vergelijking met de Olympische Spelen even fit als vorig jaar? Uh, als ik naar mezelf kijk, ben ik fitter mm. dan vorig jaar. Uh, wat goed is. Uh, ik denk dat iedereen wel tegen dat niveau zit of daaronder zit. Uh, dus uh, uh, ja, we verwachten wel, wel met veel energie en veel fit die wedstrijd in te gaan. Uh, wat zijn jullie grootste concurrenten straks in Boom? Ik, ik denk zelf een beetje aan België, hè, omdat die thuis spelen en goed bezig zijn de laatste tijd. Misschien Duitsland, Engeland? Ja, nou ja, als je kijkt, de top 6 van de wereld, daar staan er vier van in de, in, in de EK. Ja. Dus je, dan uh, zie je wel hoe dominant het Europese hockey is uh, tegenwoordig. Ja, um, uh, ja daarin uh, hebben we in de Pool Engeland, wat uh, de zwaarste tegenstander is. Uh, elite, uh, uh, drie goede wedstrijden gespeeld, maar nooit echt dominant gewonnen. Dus het wordt mm -hmm. een zware wedstrijd. Ja, in de halve finale verwachten we eigenlijk dat het of de Belgen gaat worden of de Duitsers. Ja, dat zijn gewoon topwedstrijden. Top Duitsland is Olympisch kampioen. Uh, de Belgen mm -hmm. spelen in eigen huis. Die natuurlijk uh, met onder Mark Lans het geweldig doen de laatste, uh, laatste jaar. Dus ja, dat worden gewoon topwedstrijden, Tim. Uh, even afwachten hoe we dat aan gaan pakken. Ja, tot slot, uh, Robert. Uh, je zei het al, uh, veel tweede en derde plaatsen gehad met, uh, met Paul van assas Bondscoach. Het wordt tijd voor een titeltje, hè? Uh, het is altijd voor een titel, uh, ook als ik voor mezelf spreek. Ik zit er ja. ook alweer negen jaar bij en uh, te weinig gewonnen naar mijn idee. Maar uh, uh, wat ik al zei hiervoor, de honger is groot. En ik denk ook bij Paul is die honger groot en uh, we, we, we willen die prijzen ook we, we zijn ook goed op weg, het is ook niet uh, vanzelfsprekend om toernooien te winnen. Maar we komen steeds dichterbij, derde van de wereld, laatste drie toernooien in de grote finales gestaan. Dus uh, ja, we doen mee en dan nou moeten we hem ook een keer zien te pakken. Dat zei Robert van der Horst, die dan een eindelijk een keer aanvoerder gaat worden op een groot toernooi voor Nederland. Want aanstaand weekend begint het Europees kampioenschap hockey. En hij sprak met Tim Steens. Wout Poels heeft in de slotetappe van de Tour de Lain gewonnen. Hij heeft de rit op zijn naam gebracht van de renner van Vakant Soleil. Die boekte zijn eerste zege sinds zijn zware val in de Tour van 2012. Hij klopte zijn Franse medevlucht Romain Bardet. En door die tweede plaats eiste Bardet de eindzege in deze vijfdaagse koers voor zich op. En nog meer wielernieuws. Arnaud Demare heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. In een sprint bergop versloeg deze Fransman wereldkampioen Philippe Gilbert met een fietslengte of vijf verschil en reed Mark Renshaw meteen ook uit de leiderstrui. Voetbalnieuws dan. Stuart Downing verhaalt Liverpool voor Manchester United. De 29-jarige Engelse international Downing tekent bij de Londense club... een contract voor vier jaar. Downing werd in de zomer van 2011 door de Reds... voor 25 miljoen euro losgeweekt bij Aston Villa. Hij maakte geen grote indruk op Anfield Road. Liverpool ontvangt nu na verluid slechts 7 miljoen euro voor Stuart Downing. Een aanvaller Matthias Jones vertrekt per direct bij FC Groningen. Uruguayaan Jones liet zijn contract ontbinden en keert terug naar zijn thuisland. De 22-jarige Jones kwam begin 2011 van Danubio naar FC Groningen. Hij speelde een half seizoen in de hoofdmacht, maar raakte daarna uit beeld... en werd uh, vorig seizoen verhuurd aan FC Emmen. Tot zover langs de lijn voor vanavond. Morgen is de uitzending wat anders dan anders. Want die oefenwedstrijd waar u zoveel over hoorde in dit uur... Portugal tegen Nederland begint wat later... omdat de Portugezen nou eenmaal een uur achterlopen. Die wedstrijd begint om half tien. Uh, en is wel in zijn geheel live te zien. Met dank alvast aan de collega's van Met het Oog op Morgen. Want hij zal duren tot ongeveer tien voor half twaalf. En is rechtstreeks te horen morgenavond... met commentaar van Bas Tiggeler en Jack van Gelder. Wij zijn er dus morgen weer. En straks luisteren naar Met het Oog op Morgen... Want daarin een nieuwe presentator. Met plezier mag ik zeggen dat Erik Corton vanavond voor het eerst presenteert. Zet hem op Erik. Tot morgen.